App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DHB+. ANP Nieuws. Goeienacht, ik ben Oscar van Oorschot. KLM schrapt op Schiphol vandaag zo'n 80 vluchten door het winterweer. Dat zijn vooral vluchten binnen Europa. De afgelopen week heeft KLM ook al vele honderden vluchten geschrapt. Daarover zegt de topgraaf van het bedrijf bij Pauw en de Wit... dat de communicatie naar reizigers beter moest. Het was bijvoorbeeld niet duidelijk genoeg... of geschande reizigers een hotelkamer konden krijgen... In de Amerikaanse stad Portland zijn twee mensen neergeschoten... door agenten van de douane. Ze zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Maar in Minneapolis zijn directe protesten weer opgeleid. Daar wordt gedemonstreerd tegen immigratiedienst ICE. Een agent van die dienst heeft daar eerder deze week een vrouw doodgeschoten. Voor het eerst in 25 jaar moeten astronauten in het ISS eerder terug naar de aarde. Een van de bemanningsleden is ziek. Het zou volgens NASA niet om een noodgeval gaan, maar wat hij dan heeft, zegt ze ook niet. In het ISS zitten een Japanner, een Rus en twee Amerikanen. Ze zitten sinds augustus in de ruimte en zouden eigenlijk tot mei in het ISS blijven, maar komen nu nog deze maand terug. En in Engeland en Wales zitten bijna 80.000 mensen zonder stroom door storm Goretti, meldt de BBC. Op een eilandengroep ten westen van Engeland zijn windstoten van 160 km per uur gemeten. In Frankrijk zitten door diezelfde storm 50.000 mensen in het donker. Daar zijn windstoten van meer dan 200 km per uur gemeten. Corretti zorgt ook voor de sneeuw die op dit moment over ons land trekt. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden van het land sneeuwt het en kan daar 5 tot 15 centimeter vallen. Daar geldt nu code oranje. In de rest van het land valt regen of natte sneeuw. In het noorden wordt het min 1, elders dooit het. En dit was het nieuws op Slam. Maak bij Slam kans op een onvergetelijke voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. Maandagochtend, een nieuwe ronde. Be my sleeping beauty. I'm gonna put her in a coma. Woo. Damn, I think I love her. Shot it so bad. I sprung and I don't care. She ride me like a roller coaster. Turn the bedroom into a fair. Her love is like a drug. I was trying to hit it and quit it. Feeling me. Let's do something. Boost your life. <laughs> Yeah. Van de week nog bij pa op Hij mis je nog steeds, maar hij doet nog zo lang. En soms ga ik slecht, helemaal alleen hier in de leegte. Door ik heb het je saaie dag. Dus ik fluister je naam heel zacht. En ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan.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 I'd rather be v VNV is